Iemand die wat meer kan kijken naar de historie van de persoon. Je kijkt wat meer naar het verleden en naar de ouders en de oude patronen die daar liggen. Dat doe ik als therapeut meer dan als coach, dan ik als coach heb gedaan. Hmm. Dus dat is voor mij wel, wel een kenmerkend verschil.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 Uh, en ik, ik had ook het gevoel dat, uh, laat me zeggen, het, het soort klacht ook anders was. Ja.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 Last van hebben. En overspannenheid? Ja, dat, dat hangt er zo vanaf. Dat, ah. dat, ja, de een is, uh, is meer overspannen dan de ander. Ja. Hmm. Dat kan ik niet helemaal dan zeggen. Ik het anders vragen? Wat zou je liever hebben: een burn-out dan onze overspannenheid?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 Ik vind, vind overspannenheid als therapeut leuker, want dan kan ik me dieper graven. Ja, dat klinkt wel heel jok. Mensen die thuis tegen overspannenheid. Maar dan, dan mag ja, je meer je kijken je naar de oorzaken. Ja. Hè, dat is iets minder uh, gedragsmatig werken. Ja, absoluut. Ja, dus, ja, en gedragsmatig zit waarschijnlijk in dat de mensen gewoon echt ander gedrag moeten vertonen. Om uh, werkelijk tot... Uh, om werkelijk tot uh,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 hierover nadenken, want het relatietheapje dat is natuurlijk ook wel, ja, komt de meeste mensen ook wel heftig binnen natuurlijk want iedereen heeft al wat met zijn partner ik bedoel, het is nooit 100% procent natuurlijk dus ik wou daar nog even op doorgaan en dan gaan we aansluitend daar naar de aura lezen eh uh,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 Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond er was we gasten Ineke Venrooy en Zij is psycholoog, therapeut, healer en aura lezer en ze geeft klankschalenconcerten. We gaan het in dit blok hebben over uh, relatietherapie. En uh, als we nog tijd hebben, gaan we ook nog naar aura lezen.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 In die film. Ja, ja, ja. Overigens, we hebben sinds volgende week een nieuwe dominee, meneer Van der Linden, dominee van de Linden. Die heb ik gisteren mogen voorstellen via Goedemorgen Zandvoort aan de Zandvoortse bevolking. Het is een uh, vrij jonge man, hoewel die 18 jaar dominee is hoor, maar hij oogt heel jong. Dus wie weet Rob, uh, gooi eens een balletje op, misschien is het er voor in. Ja, ja nou, wie trekt weet. Trekt hij ook zo'n paar jurk aan. Het, en, het, het, wordt, het wordt tijd dat er weer wat jeugd naar de kerk komt, hè? Ja, precies. Misschien is dit wel uh, de manier. Oké. Okay. Nou, we gaan even terug naar, uh, naar Ineke.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 Hoe kun je daar nou het beste mee omgaan? Om, om dat, die, dat respect voor het individu zeg maar, te laten bij ja, waar het zo hoort.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 Als je ergert aan uh, je partner die de rotzooi achter zich laat slinderen de hele tijd. Ja, dat moet een vrouw zijn. Nou, dat hoeft <laughs> echt niet Ries. <laughs> Wat is dit nou weer? <laughs> ja, je mannen net er al een voor. <laughs> Oké, okay, dit laat even rusten. <laughs> MV. Oké, <Okay. laughs> een partner. Um,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 Kijk eerst naar de communicatie. Want vaak uh, is er uh, sprake van ruzie. Mm -hmm. En uh, dan moet eerst dat eigenlijk weer uh, uh, ja, vlot getrokken worden. Dus uh, dat, dat betekent dat partners weer echt naar elkaar gaan luisteren. Mm -hmm. Dus ook daar de rust en de tijd voor nemen. Om, om niet gelijk iets terug te zeggen. Maar uh, tot zich door te laten dringen wat een ander zegt. En als die uh, communicatie weer...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 Waarom je graag dit nummer wil laten horen? De is van Prijsner, prijs Lacrimosa. Ja, dan maak je het wel heel makkelijk, want die voornaam kreeg ik ook niet uitgesproken. Ja, ziek Waar komt die man in God's van vandaan? Ik geloof uit Tsjechië. Ja, ik okay. durf het niet helemaal te zeggen. Ik heb hem uh, live uh, gezien. Ik vond, vond het geweldig uh, om, om dat uh, mee te maken in Amsterdam. Uh, heeft hij dat als dirigent uh, begeleid. Het is een, een Requiem for friends. En hij uh, heeft het uh, stuk geschreven als uh, Requiem. Hij had... Uh, um, hij Eerst de eerste muziek samen met een vriend geschreven, en, en tijdens het componeren is die vriend gestorven. En toen heeft hij het tweede stukje, het nou, uh, gedeelte ja. uh, geschreven zelf voor die vriend. Heet, het heet Lacrimosa. Ja.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 we gaan nu naar een ander onderwerp. En dat is uh, nou heel wat anders. Um, en dat vind ik ook zo leuk van uh, deze uitzending. Namelijk Aura lezen. Nou, ik denk als je een gemiddeld uh, mens uh, in Nederland vraagt. Uh, wat is een aura? Dan komen ze waarschijnlijk niet verder. Al zo als ver komen, Als die uh, witte kring rond het hoofd van Christus. Ja, zoals een nee. andere heilige. Oh, ja. Zoals ze dat uh, meestal wordt afgebeeld. Um,